Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Pas na de verkiezingen buigt de Tweede Kamer zich over de maatregel om de reiskostenvergoeding te belasten. Dat blijkt uit de uitwerking van het begrotingsakkoord die staatssecretaris Wekers naar de Kamer heeft gestuurd. Uit het document blijkt dat er meer tijd nodig is. Het voornemen staat in het vijfpartijenakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie. De afschaffing van de belastingvrije vergoeding voor het woonwerkverkeer heeft de laatste weken geleid tot een stortvloed aan kritiek. In Suriname zijn acht Nederlanders aangehouden op verdenking van drugsmokkel. Ze wilden van Paramaribo naar Schiphol vliegen. Een 34-jarige vrouw had bijna twee kilo cocaïne in een dubbele bodem van haar koffer zitten. De zeven anderen zijn aangehouden omdat de drugs in hun kleren zaten. In geïmpregneerde kleren en hangmatten zat zo'n 38 kilo aan cocaïne. Alle drugs samen hebben een straatwaarde van ongeveer 1,8 miljoen euro Zes mannen en vrouwen hebben jarenlang ten onrechte in de gevangenis gezeten voor de moord op een Chinese vrouw in Breda in 1993. De zaak was volgens nieuwsuur gebaseerd op valse verklaringen en achtergehouden bewijsmateriaal. De Hoge Raad krijgt een herzieningsverzoek van de procureur-generaal om de veroordeling van de zes te herzien. Het is voor het eerst in de geschiedenis van de rechtspraak dat dat gebeurt. In 1993 werd een 56-jarige vrouw vermoord in de keuken van een Chinees restaurant in Breda. Drie vrouwen bekenden betrokkenheid. Drie mannen werden ook veroordeeld, maar hebben altijd gezegd dat ze onschuldig waren. In Londen is met een groots concert het 60-jarig regeringsjubileum van koningin Elizabeth gevierd. De Britse koningin zat in de koninklijke loge voor Buckingham Palace. Haar echtgenoot, prins Philip, was er niet bij. Hij werd vandaag met een blaasontsteking naar het ziekenhuis gebracht. De show werd geopend door Robbie Williams. Paul McCartney besloot het concert. Daarna nam prins Charles het woord. Het evenement werd besloten met een groot vuurwerk boven Buckingham Palace. Het weer vannacht vrijwel overal droog, kans op mist en 4 tot 8 graden. Komende dag zon en wolken en in het oosten kans op een bui. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM met nu de nacht.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 I've being a color. Sport.o.cominternet. www.cfmzandvoort.nl <stitie>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 Erin, maar het viel veel lief.